Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zonder het Amerikaanse presidentschap... Hij maakte zijn besluit bekend nadat hij bij de Republikeinse voorverkiezingen in South Carolina opnieuw een slecht resultaat boekte. Met ongeveer 10% van de stemmen bleef Bush ver achter bij Donald Trump, die met ruim 30% van de stemmen zijn tweede overwinning boekte. Wie de nummer twee wordt is nog niet bekend. Het is een nek aan nek race tussen Marco Rubio en Ted Cruz. Bij de Democraten heeft Hillary Clinton de voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Met 52% van de stemmen versloeg ze haar rivaal Bernie Sanders. De VS wist niet dat er gijzelaars vastzaten in het Libische IS-kamp dat vrijdag werd gebombardeerd, zegt het Pentagon. Behalve 49 strijders kwamen bij de aanval ook twee medewerkers van de Servische ambassade om het leven. Volgens de Servische regering was bekend waar de twee werden vastgehouden en waren er zelfs gesprekken over hun vrijlating. Het Pentagon benadrukt dat het nog niet duidelijk is of de gijzelaars zijn omgekomen bij de aanval, maar heeft de Servische regering en nabestaanden wel gegondoleerd. In Lelystad heeft een brand gewoed in een winkelcentrum. Het vuur brak even voor middernacht uit in een van de winkels, maar is inmiddels onder controle. Bij de brand kwam veel rook vrij. De andere winkels in het winkelcentrum hebben rook- en waterschade opgelopen. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Een recordaantal mensen hebben bij de NASA gesolliciteerd op de vacature voor astronaut. De NASA kreeg ruim 18.000 brieven binnen. Dat zijn er 10.000 meer dan bij het vorige record uit 1978. Er zijn slechts 8 tot 14 plekken te vergeven voor de astronautenopleiding. Over anderhalf jaar is bekend wie er worden toegelaten. Het weer bewolkt en regenachtig, Met een graad of 9 is het wel behoorlijk zacht. Overdag waait het flink en in het noorden blijft het regenen. Het wordt een graad of 11. Na het weekend trekt de regen langzaam weg naar het zuiden. Het blijft dan wel bewolkt. Dit was het nos Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Get out of love If I quit calling you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 van antwoord ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. Such is life. Feel beautiful life. I see you. I'm now.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 I will be soon. Vrede, zing deze dan nog een keer. Yeah. Heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen als je straks daar ligt voor een die jou kent. Yeah. Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven? Hier, yeah. dus bij deze mode aan het leven.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 Die doorgaat, doorgaat voor altijd, mocht ik heen gaan. Ergens zweer dan niet om mij.